Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En als u nou op die ene webcam kijkt... Ja, die, ja, die, ik, ...die het wel doet... Ik, dan ziet ik zag u, het in één keer. Dan ziet u de oplossing uh, van het uh, uh, uh, feit dat wij uh, aan de eerst reagerende persoon... Uh, ...drietal uh, uh, dagkaarten voor de huishoudbeurs ter beschikking hebben gesteld. Want het was namelijk, oh, het is, de oplossing is namelijk een nummer van Wim Zonneveld... ...en het gaat een beetje over de huishoudbeurs...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 En uh, om de wedstrijd uh, te volgen vanmiddag... zijn ze precies om drie uur begonnen, Piet? We zijn precies om drie uur begonnen. We spelen nu uh, tien minuutjes. Oké, okay, is er al wat gebeurd? Is er uh, wat te is vertellen we? over de opstelling van uh, SV Zandvoort? Nou, we hebben een opstelling met uh, Belenkamp en uh, Samzin in het midden achterin. Filip van der Linden is rechtsback En linksback is uh, onze jonge vriend uit... Uh, maar niet precies hoe die heet. En dan hebben we middenveld uh, Castine, De Vries... Berg, twee keer uh, de jongens Salim en uh, Otman, Aïti en Rick de Haan in de spits. Het is een rommelig begin. Kleine kansjes voor de Jonge Oranje maar, of Jonge Holland. Die, ze spelen in het Oranje Jonge Holland. Het is verwinderig en er is nog niet zoveel te melden. Op. Nee, oké, okay, nee, als we even naar de stand kijken, Piet zie we op de 12e plek op dit moment Jong uh, Holland. Ja. En uh, S.W. Salvoort op de 3e plek. Dus eigenlijk zou ik wel een winst verwachten vandaag. Dat hopen we allemaal op. En het is ook heel belangrijk voor de periodetitel. We staan bovenaan in de periode. En in principe hebben we dat, heb je dat dan in de oude hand. Hè? Als je gewoon blijft winnen, moet je het zo en overwinning vandaag is de periodetitel dicht daarbij.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 Mijn was, vraag me af, wat moet ik toch? Ik luister naar wat wordt gezegd. Maar ik ruik je als ik mijn hoofd op je kussen leg.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 tonight, you don't have to change when I'm around you, so go ahead and say what's on your mind, on your mind. Give me a warning. Cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. Yeah, I could be a lover or a shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh, When you and you will need no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to prove and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 Just hold your- 30 jaar C.F.M. En toen hadden we ook de gasten onder meer uh, collega. Nou, hij is toch wel collega, maar uh, een beetje op de achtergrond. Ruud Jansen hadden het ook over vinyl. En hij is ja. nog steeds helemaal weg van vinyl. En heeft weer uh, twee uh, draaitafels uh, voor weinig op de kop getikt. En daar is hij weer heel erg trots op. Nou, dit was ook een plaat van vinyl, hoorde je waarschijnlijk wel een klein beetje. De Nova Band uit 86 in You're Gonna Be Mine. 1 minuut overal, vier tijd voor de evenementen. Goed, uh, allereerst gaan we natuurlijk naar morgen. En uh, dan is in een serie van de Classic Concerts, wederom een nieuw, co nieuw concert. En het is wel een piano recital van van Sharum Shavili. En uh, Dia. dat is in de Protestantse kerk en dat begint morgen allemaal om half drie. Gaan we naar 20 februari, dan is het tijd voor een sportinstuif voor balsporten. Sportservice Zandvoort organiseert daar een, een instuif. En wel in de Korver Sporthal En die begint om 1 uur. En die duurt tot 3 uur die 20 februari tijdens de sportinstuif balsporten. En uh, zoals gezegd, een geweldig evenement op twee, ook op, twee, op, op 22 februari. Zandvoort de Lightwalk. Het is een prachtig wandelevenement evenement langs lichtkunstobjecten. En dat begint allemaal die 22 februari om 5 uur. Gaan we naar 23 februari. Dan is het weer kindercarnaval in Theater de Krocht. En dat begint op die 23 februari om 2 uur en duurt tot half 6. Gaan we naar 27 februari, dan is het weer tijd voor het traditionele regenboogborrel, ditmaal in het Zandvoorts Museum En het begint om half zes en duurt tot half negen deze regenboogborrel. Dan 29 februari is er weer babbel, is de babbelwagen wederom met een dia-presentatie onder de titel Zandvoorts verleden en in het heden.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 En op 30 maart hebben we het sportieve weekend. Nou, een heel sportief weekend. En dat wordt op zaterdag 30 april. 30 maart, sorry, afgetrapt door de Wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet van niets heet dit wandelevenement van Le Champion. De 30 van Zandvoort. Al het unieke van de Noord-Hollandse badplaats komen aan de orde als u er langs loopt. Meer informatie over dit geweldige spektakel, dat wandelweekend. En uh, ja, en ook sportief weekend. Dat vindt u terug op hun website www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Nou, genoeg uh, te doen dus de komende tijd weer hier in uh, Zandvoort. En uiteraard ook uh, lekker wandelen met de 30 van Zandvoort. En waarschijnlijk zal je eigen lokale radio ook daarbij weer aanwezig zijn.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 Jeffrey Samsin die het puntje van vorige week niet kon nadoen. Kastelvies had ook een kans, maar net helemaal net niet. Jong Holland moeten we wel in de gaten houden, toch regelmatig ook terug. Sterke, snelle buitenspelers, maar we lijken het al onder controle op te hebben. Maar na de tweede helft hebben we natuurlijk wel de win tegen, dus dat is allemaal niet zo gunstig. Maar goed, dan laten we positief zijn. Laten we wachten op het doelpunt. Zodra er een doelpunt is, kom ik in de lijn. En het is nu nog een beetje aftasten. Nou, wij houden de lijnen voor je vrij, Piet. Ja. Dus dan kan je er goed doorheen komen. Maakt niet uit hoe heel vaak je belt. Oké, okay, heel oh. goed. Gebruik het meld. Ja. Oké, okay, dank, dank wel, Piet Hoi. vanuit Alkmaar. Je, hij, hij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Jong Holland tegen SV Voor Jong Oranje wilde ik ook al zeggen. Want ze spelen in het Oranje. Helemaal goed. Wedstrijd 0-0 op dit moment. Nog een, een minuut of vier in de eerste helft te gaan. En het leuke is, dit is een plaat uit de beginperiode van CFM. 1990, toen begon het allemaal hier in Zandvoort. 9 februari 1990. Vandaar dat wij vorige week zondag een speciale jubileum uitzending hadden... op de Zandvoortse radio. 30 jaar het geluid van Zandvoort. En mede daarom was het bestuur ook uitgenodigd... in het programma Goedemorgen Zandvoort, Albert-Jan. Uh, vanmorgen, ja. Ze konden een toelichting geven over de... Hetgeen ze in dit, dit jubileumjaar allemaal nog gingen organiseren en... Uh... Over de stand van zaken. Nou, gaan we, we luisteren. Gaan we in ieder geval nu uh, praten met Walter Sans en met Maaike Koper, ons bestuur. Ja. Mag ik wel zeggen? Even... Nou, ik ben van het bestuur. Jij bent en van Walter het bestuur. Walter is van de programmaleiding. Dat is toch wel eens te... inderdaad. Ja, als ja. ik dat ook meteen mag aangeven, iedereen. Uh, Heel dan, goed. Dank jullie wel voor de, voor de kans om hier even wat te vertellen over 30 jaar uh, ZFM in Zandvoort. Je ziet dat we weinig reclame maken voor onszelf, wat dat betreft. Ja. Maar dat we nu die gelegenheid krijgen is hartstikke goed. Maar Walter uh, Sans is een van de programmaleiders. En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 En 30 jaar uh, CFM. Nou, het is op zich al heel bijzonder ja. dat, dat, uh, ja, dat dat echt dat kan 7 en 7 dat dat lukt. Super. Super. We hebben vorige week een, een jubileum-uitzending gehad. En daar was Rob Harms als uh, radiomaker van het Eerste Uur. met eerst teruggekeken op... Uh,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 Ik vind het een prachtige combinatie. En ik, ik woon op een punt, ik kan en de deur openzetten, en ik kan kijken op tv, als en dan kan ik kan ook nog goed, luisteren ja, als naar de wind je goed staat, dan we, worden we het goed staat. overal. Als je, en, en als er iets gebeurt, bel je gewoon in naar de studio. Dat ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, ja. dat het even snel doen. Ik reporter. het ja.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 die hier zijn, en dus uh, eigenlijk... wat speelt er in ons dorp? Heel. Ja, en dat, dat is heel veel. Heel veel, ja, heel veel maar, heel maar heel dat bizar, is ook dat iets... Dat, ook iets dat moet je als radio laten, laten ja. horen. Ja, zeker.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 bij de studio zo naar binnen lopen als er een live uitzending ja. is. sowieso. dat, dat, ja. dat is wel. De allerhandigste is een mailtje hoor naar bestuur@zdfzandvoort.nl bestuur. ja, en dan zorgen wij namelijk dat het bij de juiste programmaleider terecht komt. Ja. Hè? als ja. iemand al aangeeft wat hij wil, als iemand zegt ik weet het nog niet, dan gaan we daar gewoon, dan gaat de programmaleider ja, daar gewoon een gesprek maar. mee aan. Ja, er zijn ook mensen die gewoon heel open. we krijgen de meest grappige vragen, we krijgen mensen die heel specifiek al een idee voor een programma hebben en dat op zondagochtend dan en dan willen uitzenden en willen ja. maken. zo specifiek. en we krijgen mensen die zeggen ja ik wil graag iets voorstellen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 over techniek gesproken. Ons techniek geeft nu... Ja, inderdaad. Dat betekent dat ze eruit moesten. Het bestuur en de programmeleiding. Nou, vanmorgen opgenomen van het programma Goedemorgen Sanford. Wij krijgen 1-1-2 melding binnen, Albert-Jan. Klopt. En, uh, terwijl, het interview, terwijl, u, terwijl u naar het interview luisterde...